6 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Journalist Ans Boersma, die vorige week Turkije werd uitgezet... gaat een civiele zaak aanspannen tegen de Nederlandse staat. Ze stelt de overheid aansprakelijk voor de emotionele en materiële schade... die ze heeft geleden. De uitzetting volgde op een aantal informatieverzoeken van Nederland aan Turkije. De Armeense familie Davayan mag voorlopig in Nederland blijven. De immigratie- en naturalisatiedienst heeft besloten... de uitzetting van het gezin met maximaal drie maanden op te schorten. Gisteren werd bekend dat de regeringspartijen de tijd nemen... om het eens te worden over de verruiming van het kinderpardon. Tot eind volgende week worden er geen asielzoekers met kinderen uitgezet... die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven. Minister Schouten vindt de discussie over dierenwelzijn in de veehouderij veel te heftig worden. De minister gaat erom deze zomer gesprekken in het land organiseren om dierenactivisten en boeren dichter bij elkaar te brengen. Schouten noemt het onacceptabel dat er dierenactivisten zijn die boeren bedreigen en illegaal veehouderijen betreden om misstanden te filmen. Oud-minister Koos Andriessen is overleden. Hij is 90 jaar geworden. Andriessen was twee keer minister van Economische Zaken. Eerst van 1963 tot 1965 voor de Cau en later van 1989 tot 1994 voor het CDA. Andriessen was ook hoogleraar Economie, voorzitter van de werkgeversorganisatie NCW. En na zijn pensionering bleef hij actief als commissaris en als bestuurder van bijvoorbeeld het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De KNVB heeft bijna al het amateurvoetbal dit weekend afgelast vanwege het winterweer. Alleen in de hogere amateurdivisies en bekercompetities voor vrouwen en een deel van de jeugd wordt naar verwachting gevoetbald. Voor zondag heeft de KNVB ook de A-competities in de twee westelijke districten nog niet afgelast. Dat laat de voetbalbond afhangen van het weer dat daar altijd wat zachter is. Het weer komende nacht daalt de temperatuur naar min 3 tot lokaal min 10 graden. Morgen regen en vooral in het oosten en noordoosten kans op wat sneeuw. De maxima liggen dan opnieuw rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan de files met de meeste vertraging op de A4. Daarna richting Amsterdam, tussen Schiphol en Knobbentelieve Meer, 7 minuten. A8 Amsterdam richting Zaandam tussen Zaanstad en Zaandijk 7 minuten. A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo 7 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen Meer en Knobbet de Nieuwe meer 7 minuten oponthoudt. De N203 Amsterdam richting Alkmaar tussen Kromenie en Uitgeest een kwartier. N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem een kwartier vertraging.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 But I'm on my mind, your business. Hey, Mr. Bully. in the yard party baby was moving like a naughty shot need discipline she need discipline need to put her on a lockdown no visiting yeah and gotta maintain the connection this battle is a red up correction discipline she need discipline need to put her on a lockdown no visiting you're a policeman on Eva Simons ja, en het is weer donderdagavond, 6 uur, na nou iets over zes. Dat betekent dus dat het tijd is uh, voor uh, CFM Jong Zandvoort natuurlijk. En um, ja, dan ga ik natuurlijk even vertellen waar het allemaal over gaan hebben deze twee uur. Um, rond uh, kwart over zes hebben we de top vijf games, dat is dus al of, bijna vijf minuutjes. Om half zeven de top vijf films, om kwart voor zeven de evenementen. Om kwart over zeven dan het artiestennieuws. En om half acht, rond half acht, gaan we weer een half uurtje lekkere oude muziek draaien. Of nou ja, oude hits moet ik eigenlijk zeggen. Nou, eerst gaan we luisteren naar Dondola en Take It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 shake. Het is een niveau in de building. Heet ze wel dat? Glamok? Blok maar Kom in de club, hij is in de hert. Het zijn niveau. Was je die dans of niet? Illa spring een kleine inpala spring. Een um kleine dammer. Het zijn niveau, doe normaal en neef. Kunnen lopen, mijn hoofd en ik space. En neef ook. Het zijn doe normaal en neef Ik loop mijn hoofd en ik space. En neef Normaal en nef haal Huts. Huts Huts Huts En ik speest en nef haal Huts, Huts. Loupet en slangen leer geen struts. Kom ik in de club dan je weet ik maak stuk Hup. Het is geen geluk wanneer het AK is gelukt no. Het is geen geluk wanneer het AK is gelukt <tie> Want we werken Huts Die J heeft geen sterkte Huts 45 op de hip volle knip Huts. Doe normaal ik kan de pret voor je bederven yeah veetje, weet ik was gans Laat je chickie op mijn dik zitten, gastong. Ze wilt je niet en dat omdat je kort Je bent een kleine jongen, hele dag op Fortnite Ik ben heet net als jullie Kom ik dan, kom ik fully Op doon net als een coolie Hey, Ik heb seks, dus weer wat bands in het publiek Hey. Ik heb stekjes dus gooien wat bands in het publiek. Het zijn nevau, doe normaal en nevau. Kunnen op mijn hoofd en ik speest en nevau. Het zijn nevau, doe normaal en nevau. Kunnen op mijn hoofd en ik speest en nevau. Doe normaal en nevau. En ik speest en nevau. Ik hey, doe normaal en niveau Het gekke kaart hier met 10K en in, niveau Ik steek het in de muur en niveau En ik haal het uit de oh, motherfucking yeah. muur En niveau Die money wordt gestort en niveau En ik blow het in de motherfucking store En okay. niveau Die slangen worden leren niveau die slangen worden leren en nevo-hut ik in blue dan scheur de hele tent groot Hele tent bloot, hele tent rood Geen remblokken, ik moet racen naar die finish Racen naar die finish, racen naar die finish En die tattoos op mijn been laten smelten met boter Ogen high top, domme swag op motor Rolex, boss down, alle kanten glimmen Nek je die alle kanten glimmen Huts en nevau, doe normaal en nevo Knullen op mijn hoofd en ik space. en nevo Huts en doe normaal en nevau. Knuller op m'n hoofd, en ik spaced en nevoud Let's Doe normaal en nevoud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 die zijn shit, die gaat niet met Kom naar binnen, binnen in de club met straight face no smile. Whoa. Wordt niet gefouilleerd, de ook ken mijn profaal. Ik ben even lekker in is sowieso style. Die dikke swagger jagger wat ze hebben no style. Crow, crow. Ja toch het dieren, Shit Jullie zijn goed losgegaan op die piet en niveau. Als je knallen losse verslag... Oh, oh, oh, wat een lekker nummer. Vindert, Huts. Die zeg die block party, Esco. Ja, kwart over zes. Tijd voor de top 5 games. Dan beginnen we op nummer 5. Daar staat uh, Die is weer terug in de top 5. Die was eruit. En dat is Battlefield 5. Dus op nummer 5. Battlefield 5 op nummer 5. Ja. En dan op nummer 4... Uh, staat Grand Theft Auto 5, dus oftewel GTA 5. Die is ook weer teruggekomen in de top 5. En dan hebben we... Ja, dat is iets uh, heel bijzonders, denk ik. De 1, 2 en 3 zijn nog steeds hetzelfde als twee weken geleden. Ik weet niet hoe het komt. Misschien is het niet bijgewerkt of zo. Dat, ik heb geen idee, maar het zou ook heel goed kunnen. Namelijk op nummer 3 staat Call of Duty Black Ops 4. Die bleef dus hetzelfde. Op nummer 2 staat FIFA 19. Ook bleef hetzelfde. En op nummer 1 staat... Red Dead Redemption 2. En die blijft dus ook nog op uh, de, twee, of de tweede plek. Nee, jongen, jongen. Op de eerste plek staan. En um, ja, dat is uh, sowieso weer de top 5 games. Dus uh, we gaan luisteren naar DJ Snake en Selena Gomez. En ja, je hoort hem al aankomen. Taki taki. Als je voor última laatste y en ese pasito que no sé un een bien suavecito, bebé, een My piggyback is hungry, my nigga. You need to beat it. Yeah. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. Oh. And just to let you know, this punani is undefeated. Ay, hey, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wizard boy. But you I'm ball. a boss, bitch. Oh. Who you gonna oh. leave me for? You've got no class, who bitches is broke. Sale de mi traje, no trae dan pa que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere moet el niet Bailame como si fuera la última vez. verliefd bent, dan moet je niet te veel denken. Als je een beetje verliefd bent, dan My body already know how to play But work it, keep it tight every day and I Me pasito, que no sé, un besito, bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. J'entends des bailles à trois en moins A ce qu'il paraît je te cours après oh yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas mettez ta rêve Mais comment ça demande des t hey. Tu croyais quoi hey. On sera plus jamais Je pourrais t'afficher Mais c'est pas mon délire D'après les rumeurs tu m'as eu dans ton lit Oh ja Y'a ja. oh, ja. pas moyen d'adja Je suis pas ta cata ja, ja. genre Encore J'aime baby tu t'es ça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 Ta kada Oh pas moi un dja dja Tu pas ta kada dja Oh dja dja Tu pas ta dja non pas On call, a baby. On call, a baby. To the top. On call, baby. Oh, yeah, yeah. Je hoorde breathe van Cameo Fett en daarvoor hoorde je Ja-Ja. Alles even, tijd voor de top 5 films. Ja, deze week op nummer 5, nieuw in de top 5 zelfs, staat vals voor 12 jaar en ouder. Op nummer 4. Drie plekken gezakt. Crit tu. Voor 12 jaar en ouder. Op nummer 3 staat dan. Hoe tem je een draak 3. Dus nummer 3. Hoe tem je een draak 3. Die is twee plekken gestegen voor 6 jaar en ouder. Dan op nummer 2. Twee, twee plekken gestegen voor 12 jaar en ouder. Dat is Bohemian Rhapsody. En dan. Nieuw in de top 5. We hebben een nieuwe binnenkomer. En uh, ook gelijk op nummer 1. Dat is voor 16 jaar en ouder. A Glass. Nou, allemaal superleuke films denk ik. Dus ik zou zeggen... ga naar de film en zie een van deze top 5 films. Uh, wij gaan weer verder met de muziek. Je hoort uh, Biscuits en Do It Like This. Na dit nummer hoor je Chris Cross Amsterdam en Vamanos. Ik ben ondertussen een uh, lekker feestje aan het houden in de studio hier. Je Chunky van Format B en daarvoor hoorde je Losing It. Normaal is het uh, zeg maar de tijd dat ik nu de evenementen ga doen. Maar uh, ik moet jullie helaas mededelen dat er geen evenementen zijn. In ieder geval niet echt voor deze week en voor volgende week ook niet echt. Maar we gaan uh, nu één stapje achteruit met de muziek. Iets rustiger aan doen. I'm the cloud to the luxury and love no more. Punt 9. FM Het nieuwe nummer van Axel met Nobody Else. Ik ga alvast de afscheid van jullie nemen en ik zeg uh, tot zometeen bij 2 uur. En we gaan nog even een minuutje naar uh, Duur Te Lang luisteren van Davina Michelle. Ik zeg tot zo.